Het ziekenhuis heeft het niet bij de inspectie gemeld. De inspectie zegt dat een longarts ernstig is tekortgeschoten... en heeft een tuchtzaak aangespannen. Mensen die zich niet aan de verkeersregels houden... moeten harder worden aangepakt, zegt de nationale politie. Nu zien veel bestuurders dat bumperkleven, door door roodrijden... of achter het stuur bellen, nauwelijks wordt bestraft. Dat is volgens de politie slecht voor het gezag. Volgens het Openbaar Ministerie delen agenten minder verkeersboetes uit... omdat ze het te druk hebben met andere zaken. Tweederde van de Nederlanders herkent de signalen van een beroerte niet... en daarom begint de Hartstichting een campagne. De belangrijkste symptomen van een hersenbloeding of herseninfarct... zijn een scheeftrekkende mond, moeilijk praten en verlamming van de arm. De Hartstichting benadrukt dat het cruciaal is om dan snel naar het ziekenhuis te gaan. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet om Nederlandse journalisten te helpen... die in het buitenland in de problemen komen. De Kamer wil bijvoorbeeld dat de regering advocatenkosten vergoedt. Columniste Ebru Umar, die Turkije niet uit mag, krijgt zo'n vergoeding... maar dat is niet standaard het geval. Duizenden fans van ACDC willen hun geld terug. Ze zijn niet tevreden over de keuze om zanger Brian Johnson tijdelijk te vervangen... door Axel Rose van Guns N' Roses... Johnson heeft gehoorproblemen en dreigt doof te worden. 7000 fans van ACDC die naar een concert in België zouden gaan... hebben hun geld al teruggevraagd. Het weer, zonnig bij 13 tot 15 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en wordt het warmer. Op bevrijdingsdag een graad of 19. In het weekend kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 bolhoed top, mijn ene oor, zo slenter ik het leven door. Men in de hier en een stijver daar, haan ik mijn koortje bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts met de kiet doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar op verdriet, want naast nou dit.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 Kosia, kijk je tipple. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres onderaan met Kleine Herdersjongen. Er lichtje op paradis. Kijk niet naar zo. On...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 Niet zo kan dat kippen, maar van hou je de moed maar in. Ik wil de hart dit vrouwen. Hebben. Ik wil alleen maar jou, je hoeft niet aan te vragen. Ik blijf je altijd trouw. Oh, oh.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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toe geef me eerst maar een dropje dan zing ik heb een koffie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zal ik schat, laten wat in Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toegeef me eerst zing maar een droppie, dan zing ik hem door een, een koppie van ik hou ze van melodie. jou. Dat is toch wat jij hoorde nou, zoals een vroegere tijd. En straks zal de zon weer schenen. al lijkt nu alles somber.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 Het is mezelf zelder maar al te vaak, om op te schieten. schieten. Zo hebt u ons vee, u ons te, op, uw tv, op, uw op uw tv, graag op zitten. Als we dan nog krijgen een eigen show, show, show geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, het zo, zo geen staan. om op te schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten. schieten.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 Johnny, laat je Joden nog eens horen. Adrie, kerel, kerel, kerel. Met je Joden kun je ons bevorderen. Adrie, kerel, kerel, kerel. Oh, Johnny, laat je Joden nog eens horen. Johnny, laat je Joden nog eens gaan. Als je Joden, dan zijn wij verloren. Want dan kunnen wij je niet weer staan. kerel, kerel, kerel,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 I'm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 Ik heb niet gedacht je nog ooit te begroeten en zeker niet hier.